De Syrische regering zegt afgelopen dag te eerder van het offerfeestruim 550 gevangenen te hebben vrijgelaten. Het zouden demonstranten zijn die volgens het staatspersbureau geen bloed aan hun handen hebben. De Colombiaanse president Santos noemt de dood van guerilla-leider Alfonso Cano de grootste klap voor de FARC sinds de oprichting van de beweging 47 jaar geleden.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 4 voetbal. De Malaise voor Feyenoord houdt aan. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 1-0 van NEC. Nog een vroeg doelpunt van Nick van der Velde, die buitenspel stond. Feyenoord werd op de ranglijst gepasseerd door De Vriese wonnen met het uitduel van Roda met 2-1 en staan nu zesde. Verder werden gespeeld NAC Vitesse 1-0 en RKC Groningen 1-1.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 Zes punt negen zie okay I'm the one who took you for granted I've made my mistakes wake up let's not break up been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 jouw batterij van zuffen vriend En interessant, maar Scarabella, dat is de allergrootste ja, man. Want als jou ben ik de beste, raafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, denkste, fijnste, slimste. En de aller allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, zwarte mensen. En we dan achteraan joh Body somewhere in the clouds, I'm coming down no time soon. Like I'm tied to a couple hundred helium balloons. Looks like I'ma be up for a minute. Uh -huh. Such a beautiful feeling, isn't it? Yeah. When your body and so plateau on a level that just feels so infinity. Music's got me going higher. I feel like I can't touch the sky. Oh. It's